Na enkele dagen van volstrekte windstilte... stak plotseling op de zoveelste wolkenloze ochtend... een zwoele, zoete wind op. De zeilen bolden zich en we slaakten een zucht van verlichting. Er zat weer beweging in het schip. De koers was noord. En weldra bereikten we een van de rijkste walvisgronden ter wereld. Hier zwommen grote scholen potvissen rond. Het was dan ook niet verwonderlijk dat we ons daar niet alleen bevonden. Ahoy! Ahoy! Hebben jullie de witte walvis gezien? Weer klonk die vraag uit de mond van kapitein Agap. Ditmaal in de richting van de walvisvader, de Ragel. Het antwoord verraste ons allen. Jazeker, kapitein Agap! We hebben Moby Dick gezien! Maar hebben jullie een sloep zien drijven? Nee, dat hadden we niet. De kapitein van de Ragel kwam bij ons aan boord... Agap kon zijn opwinding over de witte walvis nauwelijks verbergen. Waar is hij? Je hebt hem toch niet gedood, kapitein? Vertel op, man, wat is er gebeurd? Agap, hij, hij is niet dood. Ik... Eén van onze harpoeniers heeft hem geraakt. Het beest hield zich stil. Mijn mannen probeerden de lijn binnen te halen, maar opeens... ging het monster in razende vaart vandoor en hij nam de sloep op sleeptouw. We hebben de hele dag en nacht gezocht. Je moet ons helpen, man... Met twee schepen hebben we veel meer kans om ze te vinden. Alsjeblieft, mijn eigen zoon zit in die sloep, hij is pas twaalf. Je moet mij helpen, hè? Ze dus moet hier ergens omdrijven. Luister, ik, ik, ik zal je ervoor betalen. Ik geef je een deel van de vangst. Zeg alsjeblieft ja, het is mijn zoon. Ik ga pas van boord als jij ja gezegd hebt. Arrap! Ik doe het niet. Zelfs nu verknoei ik al kostbare tijd. Vaarwel kapitein, God zegen je. Meneer Starbuck. Zorg ervoor dat elke vreemdeling binnen drie minuten van boord is. Pras de zeilen. Ik dezelfde koers aan. De kapitein van de Ragel kon niets anders dan teruggaan naar zijn eigen schip. Aangap had maar één doel. En dat doel leek dichterbij dan ooit. Ook Starbuck kon niets anders doen dan de bevelen van zijn kapitein opvolgen. Maar terwijl hij naar de lege vaten keek... speelde andere gedachten door zijn hoofd. Nog steeds niks gevangen. Die dwaas luistert niet. Er valt niet met hem te praten. Hij laat anderen barsten. Hij denkt alleen aan zijn wraak. Hoe eenzaam is de man vervuld van haat. Hé, hey, Ismaël... Uh, sorry, meneer Starbuck, maar... waarom haat kapitein Agap Moby Dick zo? <laughs> zijn beenjongen, wist je dat niet? Moby Dick heeft zijn been afgerukt toen hij door Agap werd aangevallen. Nou, als je het mij vraagt, heeft hij ook een deel van zijn hersenen te pakken gehad. Nou joh, wat zei je daar? Hup, schiet op de mast in jij!